Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer... Code, code oranje uitgebreid naar een groter deel van het land. De waarschuwing geldt nu behalve voor de provincies Utrecht en Noord-Brabant... ook voor het IJsselmeer, het Waddengebied... en de provincies Flevoland en Friesland. In de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland... geldt nog steeds code rood. Langs de kust kunnen windstoten van 100 tot 110 km per uur voorkomen. In het oostelijk deel van het land is code geel van kracht. De Turkse regering wil in Noord-Syrië veilige zones instellen waar vluchtelingen veilig heen komen kunnen zoeken. Dat moet gebeuren als is de islamitische staat uit dat gebied is verjaagd. De Turkse regering komt met het plan nadat de luchtmacht voor de tweede nacht op rij doelen van IS in Syrië bombardeerde. Amerika en Turkije hebben inmiddels afspraken gemaakt over de gezamenlijke bestrijding van IS in Syrië. Het vakantieverkeer zorgt voor veel files op de Europese wegen. Vooral in Duitsland en Frankrijk staan volgens de ANWB een paar lange files. Ook op snelwegen in Oostenrijk en Zwitserland... heeft het vakantieverkeer te maken met flinke vertragingen. Zo wacht de wachttijd voor de Gotthardtunnel op de Zwitserse A2... vanmiddag al opgelopen tot meer dan een uur. Het weer langs de westkust waait het dus stormachtig. In de loop van de middag en de avond verplaatst het onstuimige weer zich naar de noordkust. Vanavond klaart het vanuit het westen op en neemt de wind af. Dit was het NOS journaal DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn veel snelwegen dicht door afgerukte takken en omgewaaide bomen. Onder andere de A44, de A4, de A12 en de A20. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen... daardoor 5 kilometer file, daar ligt een balk op de weg. Op de A12 Den Haag-Utrecht in beide richtingen lange files bij Bodengraven omdat er bomen omgewaaid zijn. De A20 die is dus ook dicht, van Gouda naar Hoek van Holland alleen. Dat levert bij Rotterdam-Prins Alexander 3 kilometer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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon, zee, zee Zandvoort Zomerhit Dit is de zomer van ZFM Met nu Zandvoort op zaterdag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 Even back to the 80s. Met de Sound of Success Band, ofwel de SOS Band, joh, de, de Finest. Ja, zo fijn is het allemaal niet met het uh, weer van uh, dit moment. Want ja, we hebben vanmiddag uh, vanaf half 1 een uh, flinke storm in Zalfoort en de regio. En aan de telefoon hebben we collega Henny Rukert. Goedemiddag, Henny.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 En die puinhoop, die is eigenlijk ook op de berg. Kijk, berg, ja, waar, waar, waar. Daar, zijn, daar zijn we, de Tour de France.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 En toen, euh, toen zakte het hele spul, zakte erachter, zakte in elkaar. Het was gigantisch moeilijk. Ondertussen kwam GNS, die kwam als eerste boven. Navar Kouskous had 40 seconden achterstand. En Van was derde op 3-8. Maar toen sprong ook Quintana...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 Uh, en toen moest het van verder laten gaan. Zo goed reed die Quintana. En toen moest Pot uh, die moest er af. En toen zat opeens de gele truidrager. Froem, die zat helemaal in zijn eentje. En die is toen gaan rijden. Kreeg Nibali mee. En die hebben dus uh, eigenlijk het groepje ingehaald. En toen gingen er vier man naar beneden. In die afdaling van die gigantische uh, Col de d'Aveur. Uh, de de d'Aveur. Het was enorm. Het is enorm spannend. En nu is het zo dat nog steeds die GNS, Die oorspronkelijk de kop vroeg in die kop vroeg,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 disco scene. Hey. In de, in de jaren 80 zitten, maar het is gewoon een nieuwe single. De Now Rogers zijn chic en I'll be there. Ja, het gaat uh, flink een keer hier in Stalfort. We hebben het uh, gehoord van Lex van Oren. Vanaf half 1 was uh, de storm echt uh, losgebarsten.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 Even kijken of die telefoon overgaat, hoor. Radiopasseraad met Hans, hallo. Ja, Hans. Je bent live op de radio, Hans. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Dag Willem. Hey, Willem. Ja. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Hoe Goedemiddag. is het bij jou thuis met de storm, Willem? Nou, ik waai bijna uit een hemdje, eigenlijk. O, jee. Maar hoe zit het bij jou uit in en rondom jouw huis...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 <laughs> Oké, okay, maar, ja. maar, maar in ieder geval, het geeft aan dat, dat de, ja muziek tijdens de nachtelijke uren... Uh, ja, dat er genoeg uh, mensen zijn die zich daartoe aangetrokken voelen en ja. s'nachts luisteren. Ja, en kijk, het is natuurlijk zo dat mondelingen reclame we doen een hele hoop... en dan kom je er eigenlijk eens achter hoeveel bedrijven s'nachts al werken, zeg maar. Ja, dat klopt.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 de, de, de fijne sol, met die remix tussendoor. Ja. gaat allemaal goed komen, ja. Lekker een avondje uit op het strand, hopelijk met mooi weer bij strandtent nummer 12. Op 1 augustus vanaf 4 uur tot een uur of 11, 12, dan Willem Live. Maar ik dacht dat je bewust bij de radio was gegaan, dan, dan blijf je uit beeld. Ja, dat was het en uh, ik, heb, uh, ik heb al contact, contact gezocht met uh, bureau Anoniem. Hey. <laughs> ja. Maar dan kom ik ook niet, ook niet meer binnen. Want ze zeggen, ja, maar we kennen jou al. Ja, nou, ja. Goed. Maar ik verwacht jullie volgende week uh, zaterdag nog wel even. Ja, nee, we hebben tot vijf uur uitzending. En dan komen we even een, uh, een drankje bij je halen. En kijken ja, of, een, uh, of het allemaal goed gaat. Met melk en suiker, zeg maar. Ja, zo ongeveer. Maar goed, allereerst 30 en 31 juli, de nacht van de zinderende zomers. Van 12 uur nachts ja. tot 7 uur s morgens. En dan uh, zaterdag bij nummer 12 op het strand. Heerlijke, lekkere muziek uh, tot vanaf een uur of 4. En wellicht, misschien, hopelijk live op de radio. Ja, we, daar zijn we mee bezig. En uh, net wat ik zeg, kijk, lukt het niet en lukt het de volgende keer wel. Het is natuurlijk al een beetje kortaf. Ja. Uh, om dat allemaal te realiseren. Je moet mensen mobiliseren. En. Uh, je weet zelf hoe het allemaal werkt, wat erbij komt kijken. En. Uh, Nee, dan moet ik zeggen, we wachten dat gewoon eventjes af. En dan wordt het een, uh, een live-uitzending met ons onder radio. Dan zetten we... Ik zal de installatie wel wat harder zetten. Doe, doe dat, Willem. Ja. Oké, okay, zeg... Uh, ja. Verder nog nieuws? Uh, nou ja, ik, ik hoop zo er eventjes uh, nog even een paar uurtjes te slapen. Want ik zit tenslotte in, in mijn nachtdienst. En speciaal voor juli ben ik eruit gegaan. Nou. Dan zouden we zeggen... Uh, uh. Good night, sweetheart, good night. Oh. Uh, thank you, my love. Thank you. Dag Willem. Dag Willem. Hoi, hoi. En werks, hè? Hoi, hoi. Dat was collega Willem Bruis. Ja, de nacht van de zinderende zomer gaat eraan komen bij CFM. Lekker luisteren, hè, de hele nacht lang. En hier is Omi en de cheerleader. I I want my queen. She stays strong.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 Ja, die had hij ook nog van ons te goed. De, ja. de uitslag van de kwalificatie en de, de, de opstelling van morgen om twee uur... De, de, de race van de Formule 1 in Hongarije op de Hungaro-ring. Nou, vanaf Paul, zal, het zal u niet verbazen, start Lewis Hamilton... gevolgd door zijn maatje Nico Rosberg op drie. Sebastian Vettel, dus Ferrari wederom bij de eerste drie. Gevolgd door Daniel Ricciardo op vier en Kimi Raikkonen op vijf. Op de zesde plek vinden we Valerie Bottas. En op zeven Daniel Kiat. Op acht Verlimpa Massa. En op negen, daar was die. Daar is die, Max Verstappen. En op tien, Roland Grosjean. Goed, Hamilton van Paul. Negen, uh, uh, van Paul en Verstappen vanaf negen. Morgen vanaf twee uur live te volgen op de diverse sportkanalen. Dan wel op de BBC. En wij gaan hem uiteraard volgen, die race.